ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Marjon Koekoek met het NOS journaal. De toestand van de Italiaanse premier Berlusconi is ernstiger dan gedacht. Hij blijft na de aanslag van gisteren nog zeker een dag in het ziekenhuis...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 Obama riep hen onder meer op meer te lenen aan kleine bedrijven. Ook zei Obama dat de banken zich niet langer moeten verzetten tegen hervormingen. Nog nooit zorgde een klimaattop voor zoveel uitstoot van koolstofdioxide als die in Kopenhagen. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties en gastland Denemarken. De meeste vervuiling wordt veroorzaakt door de duizenden deelnemers, journalisten en activisten die met het vliegtuig naar de top zijn gekomen. De miljonair fair in de Rai in Amsterdam is goed geweest voor de economie. Dat vindt de organisatie van het evenement dat vanavond werd afgesloten. Veel exposanten hadden, uh, hebben recordomzetten geboekt. De beurs trok net als vorig jaar 49.000 bezoekers. De ANWB heeft vandaag veel pechgevallen verholpen. Veel auto's hadden startproblemen en de portieren waren vastgevroren. Wegenwacht had de drukte al verwacht. Daarom waren 250 auto's ingezet, 40 meer dan normaal. Mies Bouwman is vanavond onderscheiden met de gouden televisier Euvre ring Een speciaal voor haar in het leven geroepen prijs. Bouwman kreeg de onderscheiding bij de opname van een tv-programma... ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag op 31 december. Bouwman kreeg de gouden televisier Euvre ring uit handen van Joop van der Ende. Het weer vraagt opklaringen lichten tot matige vorst. Het wordt min 4 tot min 7 graden, lokaal misschien nog kouder. Morgen schijnt geregeld de zon en liggen de maxima rond het vriespunt.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 It always will stay this way My hat is off Won't you stand up and take a bath Sleeves win. Sleep twist Sleeps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 Alles over hoofdzaken. Het is weer winter. Ja. En ook dit jaar is de Winterse 50 er weer. De hitlijst met de allergrootste winterhits aller tijden. Day, day, winter. En jij kunt hem samenstellen. Winter in America is Ga nu naar Winterse50.nl. <tied> Breng je stem uit. Ice, ice. En luister rond kerstmis naar de Winterse 50. Oh. It's it, dance, it, dance, it. She's a little poxy, it's a dance, it, a dance, a it, dance, it's a it, it, it, baby. Hey, mama, what's your mama gonna say? She finally let your party like this guy. Da da da and and This is